is bij u ook nooit goed. Ligt me nog zwaar op de maag. Yvette? Wat nou weer? U zou wat beter vlees moeten nemen. U zou de slager eerst eens moeten betalen. De mevrouw van dokter Saradine mag wel alles op laten schrijven. Ja, wat zegt u? Yvette? Hm? Het is al negen uur geweest. Het wordt avond. Ga de luiken dicht doen. Doe het zelf. Rheumatiek. Mijn armen doen me zeer. Doe dan tenminste de luiken dicht van deze kamer. Goed, goed. ...voor het begin van de zomer. Het ja. wordt natuurlijk weer modder in huis. U veegt nooit eens dus uw voeten... voor je binnenkomt. De dokter zou een stegels moeten laten leggen... ...in de tuin voor het huis. Ja. Wat die niet allemaal zou moeten... ...wat niet gedaan is. Yvette, ik wil een je kritiek op de dokter te hebben. Goed, mevrouw. Als we in het dorp woonden, dan zouden we minder last van modder hebben. U weet best dat de dokter altijd buiten de bebouwde kom heeft willen wonen. Ja, zo helemaal buiten wonen heeft veel voordelen. De rust, de stilte... <laughs> Zeker met die rijweg voor. Vroeger was het hier stil. Toen had je nog geen auto. Vroeger is verleden tijd... Een alleenstaand huis, dat is toch wel prettig in de zomer. Vooral als het regent. Maar voor de patiënt is het een handicap. Mensen zouden liever hebben dat de praktijk meer centraal lag. Maar eigenlijk heeft hij zo zo'n goede selectie kunnen maken uit zijn patiënten. Ja, goed soort patiënten. Een selectie? door kwaliteit. Precies, precies. De kwaliteit, de kwaliteit, de kwaliteit, de kwaliteit. Oo radada, oo dat -da oo Toe, je zit vals. Doe het andere luid. Dicht. Goed. Oeh, Oh, de oma naar beneden komt. Schiet op, het regent in. Wat was dat? Wat? Wow. Met lawaai. Twee wagens die op elkaar zijn geklapt. Ter bij de bocht van La Picolette. Ja, dat kan heel goed. Die auto's rijden veel te hard. Met de talbo van de dokter. De talbo, de talbo. Die ligt al op de schoot sinds, sinds, sinds. Nou, ik herinner me zelfs de kleur niet meer. Was een prachtige wagen. Blauw. Ja, dat is onmogelijk. De dokter had een hekel aan blauw. Oh, hij was misschien groen. Of ro rood, ja, dat was het rood. Hm. Nou, toch komt het me voor dat de dokter een tijdje een blauwe auto op nagehouden heeft. Zie je, dat zei ik toch al. Wacht u iemand? Nee. Oh, ze was die geheimers. Ik doe niet open. Ik ga me verkleden. Misschien heeft de dokter vrienden uitgenodigd om te komen Britsen. Bretsen, Voor Een partijtje de boel, zeker. Ach, ze weet niet meer wat ze zegt. Nou, maar ik doe niet open. Die man wilde verkopen. Zijn ze weg? Ja. Oh, Hij oh. heeft een mooie blouse aangetrokken en ik collier. Oh, je hebt je net zo naam aangekleed als dus voor de begrafenis van Alain. Ik heb mijn jour oh, vandaag. Nou, nou, die houden vol, maar ik win het van ze. Ik doe niet op het. Geen enkel respect. Ik zei toch dat de dokter op huisbezoek is. Neemt u me niet kwalijk, maar ik heb een gewonde in mijn wagen. Een jonge vrouw. Zij heeft een autoongeluk gehad. Dat is heel ernstig. Dan gaat het maar naar dokter Marçon. Die woont drie kilometer verderop. Oeh, oh, oh, oh, ze denken maar dat ze zich alles kunnen permitteren. Hè, die zigeuners. Ja, e eigenlijk. Is... Eigenlijk heb je gejookt. Het zijn geen zigeuners. Maar ja, ik, ik, ik heb zo'n idee dat het vrienden zijn die jij niet mag. Je hebt ze er niet in willen laten. Ik ga er wel heen. Oh, nee. U wilt de dokter spreken? Hij is op huisbezoek. Dat we maar, ik ben de vrouw van de dokter. Komt u toch binnen? Hij zal zo wel komen. Ja. We hebben nog een wonde ja. in de auto. Oh. Waarom heeft u die niet meteen naar de behandelkamer gebracht? Uw huishoudster of uw assistente heeft op twee mannen de deur van onze neus heeft gegooid. Och, dat meisje is gewoon niet wezen. Ik heb het gisteren nog met mijn man over gehad. Maar ja, ja dat wil u, mevrouw? Mannen kunnen zo zwak zijn. Hey, ik moet er wel mee zeggen dat ze al dertig jaar bij ons in dienst is. 35 jaar. Maar ja, maar de gewonde. Ja, oh, brengt u die maar daar. Hè? Dan, dan nemen wij samen een kopje koffie. Ze maar ze mag zich absoluut niet bewegen. Ja. We kunnen er met dat kussen zonder steunen. En Yvette kan een kruik voor de maken. Legt u dan maar daar. Hè? Dan kunt u ons wat over Parijs vertellen. Ja, maar. Vertellen. Weet u, ze kan zich niet. Nou, laten we haar doorheen brengen. Er staat een brancard in de spreekkamer. Komt oh. u toch binnen, ja. mevrouw, meneer? Daar, bij de medicijnkast. Uh, link. Ja, ik niet in. Ik heb Zo, kom maar. arm, okay. oh. oh. uh, uh, kind. We oh. kunnen de naar het beste daar maar uit Komt u mee naar de salon. Komt u binnen. Vervloekte Yvette, niet eens een greintje oh. medelijden. Goed personeel bestaat niet meer. Eh, uh, Yvette. Ja, nou, wat wilt u? Maak een warme kruik voor die vrouw. Fornuis is uit. Maak het dan weer aan. Uh, geen hout meer. De dokter komt zo. flink zijn. Tanden op elkaar. Oh. Nou. nou, wat moet ik nou doen? Maak dan het water warm op het gas. Of het de gasflessen ook leeg is. Die mij is dus niet meer te handhaven. Laten wij maar wat koffie nemen terwijl we op de dokter wachten. Yvette, maak eens wat koffie. U bent de enige die dat zou kunnen. Doet u het zelf maar. Goed. Wat een tijde. Uh, Mevrouw, meneer, excuseert u mij even? Ja. Ze is absoluut niet goed bij de hoofd. Ze weet zelfs niet eens meer wat ze zegt. Kunnen we hier de politie bellen? Oei, oh, ik, ik, ik ga er wel even heen. Uh, moet ik de politie zeggen dat ze hierheen moeten komen? Ja, ik zie dat u wat behulpzamer bent dan zo even. Oh, ik, ik weet eigenlijk niet wat. Ja, zijn. gaat u nu maar opbellen? Vreemd, Stel. Het is net of die spreekkamer al in geen jaren meer gebruikt is. Heb je dat stof gezien? Ja, inderdaad. De koffie is nog niet gemaakt. Ik heb wat amandelmelk voor u meegebracht. Houdt u daarvan? Ja, u had natuurlijk liever koffie gehad, maar... Ach, die Yvette is niet helemaal goed bij haar hoofd. Ze is, uh, wacht eens, ze is uh, 76 jaar, want ze is twee jaar jonger dan ik. Ja. Ach, ze is al zo lang bij ons in dienst. Ze is een beetje een deel van de familie. Mijn man heeft haar opgeleid. Ze werkt zo'n beetje als uh, verpleegster. Zou ze het meisje een injectie kunnen geven? Oh, geen denken aan. Ze heeft al zo lang geen praktijkervaring meer. En dan ze is het niet helemaal goed meer bij de tijd. Eén fout zou fataal kunnen zijn. Het duurt wel lang voor uw man terugkomt, hè? Hij is al nu wel gauw komen. Deze streek heeft wel geen bergen, maar is toch wel erg heuvelachtig. En hij rijdt niet graag hard met die regen. Ik herinner me, we, we gingen vaak naar Royan om deze tijd van het jaar. Uh, Alain was toen uh, 18. Alain? Mijn zoon Alain, die de Viva Grand Sport reed, 100 kilometer per uur. Mijn man reed liever niet met de regen, Alain reed dan. In Royan was het toen stralend weer. Ik ga kijken of Yvette de koffie al heeft gemalen. Ze zijn wel een beetje eigenaardig, allebei. Laten we maar wachten op de politie. Die zullen wel een andere dokter optrommelen als deze te lang wegblijft. Wat een dom oor ben ik toch. Ik had niks tegen haar gezegd. Zo, zo, zo, zo. Dus u was betrokken bij een auto-ongeluk. Dat gebeurt er zoveel vandaag de dag. De dokter zegt altijd... ...ze moeten een snelheidslimiet instellen voor de jeugd. Heel juist gezien van. Ah. Uh arm kind. Oh. De dokter zei vaak dat hij nooit had kunnen wennen aan het lijden en evenmin aan de dood. Niet waar, Yvette? Oh, ze is er niet. Yvette, Yvette! Wat wilt u? Het is toch zo dat de dokter nooit heeft kunnen wennen aan het lijden en de dood. Als u me daarvoor moest door, had u me beter naar bed kunnen laten gaan. Ja, jij kan het weten als zijn verpleegster. Dat heeft u me genoeg verweten, mevrouw Charles. Ieder moet zijn plaats weten. U heeft mij zelfs van beschuldigd zijn maîtresse te zijn. Heb ik dat gezegd? Bestaat niet. Daarvoor had ik te veel vertrouwen in hem. In die geschiedenis van het congres in Toulouse. Jullie zijn vijf dagen samen geweest en hetzelfde hotel. Dat is 35 jaar geleden. Dat maakt je nog niet minder schuldig. Want je mocht er wezen in die tijd meer dan ik. Misschien wel. Kom mevrouw, dat is allemaal verleden tijd. En wanneer je alleen met hem bleef tot tien uur s'avonds in zijn spreekkamer... terwijl ik alleen met zijn huis werk? Mevrouw, kunnen we de dokter niet gewoon opbellen? Hij is visiteerd aan het rijden. Hij is op een boerderij vijf kilometer hier vandaan. De boeren hier in de streek hebben geen telefoon. Misschien komt hij wel niet eerder terug dan morgenochtend. Dat herinnert u zich toch nog wel, mevrouw? De politie die maar niet komt. Weet u nog wel... Mevrouw, help me eens herinneren. Event, dat staat me niet zo duidelijk meer voor de geest. Het was voor de oorlog, hmm, zeker wel vijftig jaar geleden. Ja, ja. De mooie mevrouw die had hem laten roepen. Verfijt in de vinger. Hij ging hier vandaan om zes uur avonds. En is de volgende ochtend om negen uur weer thuisgekomen. De dokter is bijzonder toegewijd, waar het zijn patiënten betreft. Toegewijd? Toegewijd. De vrouw en de mensen alles overheen gegaan, maar ze de trein. Toen hij terugkwam, stonk hij een uur in de wind naar een dure hoer. Dat is allemaal verleden tijd, Yvette. Dat zal hem nu niet meer overkomen. Nu! Oh. Mm. Misschien kunnen we een andere arts opbellen, hè? Geen sprake van. Marson heeft hier nog nooit een voet in huis gezet en dat zal ook nooit gebeuren. En als dat meisje iets overkomt? U bedoelt als ze dood zou gaan? Pst, een beetje zachter. Ze kan het horen. Ja, zeker, ja. Als ze dood ging, dat zou heel onaangenaam zijn voor de reputatie. Het zou vooral onaangenaam zijn voor haarzelf en voor haar familie. Ja, natuurlijk, ja. Waar zit mijn verstand? <lacht> maar waarom lag ik nou Bespottelijk. Mevrouw, u drinkt te veel koffie. Dat is niet goed voor de zenuwen. Je hebt gelijk, Yvette. Ik ben één proxy. U heeft die amandelmelk nog niet eens gepresenteerd aan het bezoek. U schiet tekort in al uw gastvrouwelijke plichten. Dat zal de dokter niet waarderen. Ik wacht op jou, Yvette. Bedien jij ze? Dank u. Een heel, heel klein beetje alsjeblieft. Dank u. Uh, hoeveel kilometer is het hier vandaan naar de Giret? Zeker 30 kilometer, 24 kilometer. Meer, Yvette, we zijn er geweest met meneer Leland in de tijd van de Algerijnse oorlog, herinner je je niet? Pas wel ja. 26 kilometer, misschien wel 27. De Algerijnse oorlog. ...en die politie die maar niet komt. De politiepost is 15 kilometer hier vandaan. Nee, 18. Nee, 15. Ja, nou, als ze niet komen, dan ga ik ze halen. Gaat u daar nou niet naartoe, dat vinden ze misschien niet prettig. Nee, we kunnen misschien beter dat kind hier laten krepieren. Oh, ik ga wat kamillen voor de Ja, jij kan net zo goed een goede verbandje voor de grote teen doen, zeg. rustig nou. Die meid is onuitstaanbaar. Dat is nog al jaren dat ik haar moet verduren. En ik weet dat ze me diep in haar hart minacht. Och, ik heb een heel ongelukkig leven gehad. Dat kunt u van me aannemen. Ik had maar één zoon. Die is gestorven toen hij 18 was. Nog een ongeluk? Ja, als u het zo wil noemen. Ja. Hij heeft zelfmoord gepleegd oh. toen ze vrouw me in de steek liet. Ik had nog gezegd, trouw dat meisje niet. Hij heeft niet naar me willen luisteren. Toen ze verliet, heeft hij alle luiken van het huis dicht gedaan. Hij wilde het daglicht niet meer zien. En op een dag heeft hij er al vol van mijn man genomen. En toen... <lacht> Neemt u niet kwalijk. Het is meer dan tien jaar geleden dat het gebeurde. Het was... Uh, Wacht eens, we hadden net dadias in de grond. Ja, ja, het was eind april. En prachtig weer. Je zou bijna kunnen denken dat het midden in de zomer was. Ja, en, en, en sindsdien ben ik niet meer helemaal honderd procent... Black Dat is heel natuurlijk. Yvette was geweldig, hoor, toen het ongeluk gebeurde. En daarna begon ze haar achting voor me te verliezen. Ja, het verdriet van de anderen kun je niet te lang verdragen. En tenslotte ga je twijfelen aan de oprechtheid van degene die lijdt, En uiteindelijk bekeek ze mij in mijn leven... zoals ze naar een goudvis in een kom zou hebben gekeken. En de dokter? Ja, ach, die... Die had zijn werk. Hij leek in stilte tot op het oog. Ik heb Dat... Camilla klaargemaakt. Het lijkt wel of de juffrouw een slaapgeval is. We zouden de politie eigenlijk weer moeten bellen. Ik ga al. heeft u niet gezegd dat u al een keer gebeld had. Huh? Ach, dat was de moeite niet waard. Maar. Dus, uh, U komt uit Parijs? Zo ongeveer. We, we wonen in een voorstad, Colombe. O, oh, juist. Colombe. Kan ik naar bed gaan? Wacht nou tenminste op de politie. Ah, oh, politie. Het is natuurlijk wel zo dat die het meisje niet kunnen behandelen. Ja, ja, dat, dat is zo. Ja, maar als een van u tweeën nu met me mee zou willen gaan in de auto... Hè, dan kan ik de dokter gaan halen op het adres waar hij nu is. Dat is te je zeggen. Het, het is te zeggen dat we niet precies weten waar hij is. Hij heeft gezegd dat hij vijf kilometer hier vandaan zal zijn. Maar waar precies weten we niet? Ja, misschien bij Lara. Hm? Misschien. Er, er zit niets anders op dan te wachten. Hij wordt erg oud op het ogenblik, de dokter. Vind je niet, Yvette? Ik, ik heb hem al lang gezegd dat hij met pensioen moet gaan. Op zijn leeftijd moet hij niet meer rijden met ijzel en sneeuw. De winters zijn streng hier. En de nachten lang. Vroeger speelde de dokter fluit. We hadden een orkestje met de vrouw van de ontvangen en de zuster van de apotheek. Ik speelde piano. Ik heb haar altijd zo van muziek gehouden. Bach. De air van Bach. Oh, magnifiek, magnifiek. vrouw. mevrouw. Zo maakt u dat meisje nog wakker. Oh, ja, het is, het is treurig dat we niets kunnen doen. Is het... Probeer haar een morfine-injectie te geven. Laat ja, dat toch maar eens doen. van mevrouw Schuil. Ik doe niets zonder opdracht van de dokter. Ik ga morfine zoeken in de spreekkamer en dan draag ik je op haar een injectie te geven. Goed, ja. mevrouw. Ze zal niets kunnen vinden. De dokter neemt het altijd mee in zijn instrumententas... Het is volslagen gek. De arme vrouw. De dood van haar zoon heeft haar ontzettend aangepakt. Dood? Mm -hmm. Hij is helemaal niet dood. Hij zit in de gevangenis. Hij heeft geprobeerd zijn vrouw te vermoorden. Met haar revolver. Misschien durft ze ons de waarheid niet te zeggen. Misschien. Ik kan de morfine niet vinden. Het is niet te geloven. In onze tijd met de moderne communicatiemiddelen is het toch ongelooflijk dat je een jong wezen na een ongeluk zo moet laten lijden. En die politie, die maar niet komt? Ze waren al naar bed. En als we ook niet wil starten... Ach, misschien heeft de dokter wel pech met de auto... Was iets niet in orde met de startmotor of met de carburateur of met de schokbrekers. Mm -hmm. En de dokter is niet erg technisch. Hij kon er nou een auto grootsteen repareren. Ja, dat is trouwens wel verbazingwekkend. Hij had een verwonderlijke handigheid. Zijn collega Geray verbaasde zich daar altijd over. Hij zou een bijzonder goede chirurg hebben kunnen zijn, maar hij beperkte zich tot bevallingen. En zelfs die deed hij nog maar zelf. Waarom praat u toch steeds in de verleden tijd? Verleden tijd? Tegenwoordige tijd, toekomstige tijd, allemaal hetzelfde. De dokter heeft niet meer alle kwaliteiten die hij vroeger had. Maar hij is toch niet gestopt met zijn praktijk? Nee, zeker niet. Hij is toch op het moment op huisbezoek. Altijd deed hij het onmogelijk om zijn patiënten maar niet te laten leiden. Herinner jij je nog, Yvette? Hm? Hij sprak dikwijls over Dominique Larrey, de chirurg van Napoleon, die een been amputeerde in dertig seconden en zonder narcose. Oh, zonder narcose. <laughs> jonge, jonge, jonge, dat vind je nou niet meer. Een operatie in dertig seconden, dat is toch fantastisch? Het <hijen> duurt vaak nog langer om een <hijen> kies te trekken. De dokter heeft een voortreffelijke patiëntenkring. Alle notabelen uit de omgeving. We hebben ook een heleboel vrienden. Maar sinds de televisie hebben, vragen ze ons minder vaak. Heel wat minder vaak. Je kan wel zeggen dat we nooit iemand zien. Behalve de intieme vrienden. En zelfs de intieme vrienden. Sinds het ongeluk met Alain komen ze niet meer. De dokter, ja, ja, ja, ja, die heeft zijn patiënten, die gaat overal heen, die ontmoet mensen. Oh, geloof me mevrouwtje, het is hard om zo oud te moeten worden in eenzaamheid. Ik ben er altijd nog mevrouw. Jazeker, jij bent er nog. We babbelen urenlang terwijl we herinneringen ophalen van vroeger... We haar over een detail, een datum of een plaats. S'avonds maken we ruzie om ons de volgende dag weer te verzoenen. Maar jij kan me mijn zoon en mijn man niet teruggeven. Is uw man, Is uw man dood? Nee, nee, nee, nee. Mevrouw Charles bedoelt dat de dokter bijna altijd bezoeken aflegt. Ze ziet hem niet vaak. Ja. Ja, ja zo, zo is het. Zo, zo is het. Ik uh, zie hem nooit. Oh, als u hem gekend had in de eerste jaren van onze huwelijk. Samen hadden we de praktijk opgebouwd. Vijf jaar later was hij burgemeester. Hij was bijna lid van de Departementale Staten geweest. En daarna heeft het verzet Alain gefuseerd en... U zei dat het zelfmoord was. Oh. Oh, het... Het was net of hij het geanceneerd had. Ja, het is waar. Alain had een jeugdvriend, een Duitse officier bij de commandantuur van Guerin. Het verzet heeft hem de vriendschap nooit vergeven. Hij heeft zich laten vermoorden alsof hij zelf dood wilde. Zijn vrouw was net bij hem weglopen. Oh, mevrouw. Laat u dat toch. Al die herinneringen doen alleen maar pijn. Wat heb ik anders om mee te leven? Maar pauvre vet. Mijn kruis is ook zwaar om te dragen geweest. Mijn leven heb ik doorgebracht met bij anderen te werken om een broer de kost te geven die dronk en niet al werk. Verleden jaar is hij gestorven. Ik kon de moed niet vinden om mevrouw Saar in de steek te laten. Het gevoel dat ik voor niets, voor niemand meer werk. Dat is een machine die voor niets werkt, die nutteloze voorwerpen produceert. Daar slot van rekening heb jij je leven aan de dokter gewerkt. U gaat me nu zeker weer verwijten dat ik ze met Tressen geweest ben. Oh nee, wat, ik heb je niets meer te verwijten. Ik wil ook niets meer weten. De twijfel, weet je. En dan in de Arabische landen hebben de mannen twee of drie wettige vrouwen. Ik was bereid de dokter met jou te delen. Ik wist toch zeker dat hij aan mij de voorkeur gaf. Oh, dat weet ik nog niet zo zeker. In elk geval heeft hij u dat niet gezegd. Nee, maar ik heb het afgeleid door een heleboel kleine dingen. En ik zou geneigd zijn te geloven dat ik het was aan wie hij de voorkeur gaf. Je zag er goed uit, Yvette, vroeger. Maar van een vulgariteit. De dokter scheen er zich niet over te beklagen. Nou, maar de dokter was een grand seigneur. De voornaamheid zelf, zowel moreel en intellectueel als fysiek. Hij hield ervan zich met het gewone volk af te geven. Zei hij dat zelf? Ja, mevrouw. Onmogelijk. De dokter verafschuwde het vulgaire hij had er misschien een afschuw van. Maar hij vond het leuk om aan mij om te gaan. Bewezen. Bewezen wil ik daarvan zien. In Limoges. Ligt bij de kazernes. Daar had je een bordel. Hou je mond, Yvette. Dat kan je niet stende houden, wat je daar de zegt. De dokter is altijd een rokkenjager geweest. Een drinker. Een speler. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Kom nou, mevrouw. Er is hier in de hele streek geen koet te vinden met zulke horens als Je Even, je bent monsterlijk! Je bent een, een groot monster! Het is verschrikkelijk met jou! Zo eindigt het altijd. Arme vrouw. Ze is bang om de waarheid onder ogen te zien... Ze leefde in de droom die twintig jaar geleden een einde gevonden heeft. Je zou zelfs de indruk krijgen dat ook de dokter niet meer van deze wereld is. Oh, oh meneer, dat lijkt me zo. En mevrouw Rochard is niet altijd even goed bij de tijd. Maar toch is ze de beste vrouw. Als we zo komen te ontvallen, zou ik doodongelukkig zijn. Het zou zijn alsof... Ik weet niet... Alsof mijn zuster me zou verlaten. Ze is niet altijd zo geweest. Vroeger werd ze bewonderd. Alle mannen lagen aan haar voeten. Ze speelde piano. Ze werd gevraagd toneel te spelen. Oh, ze was buitengewone cilimène. Nee, je hebt het vast wel gezien. De misantroop. En nu brengt ze de dag door met wachten op een zoon die dood is. En de man is er nooit. Dan kibbelen we maar wat. Dan ben je bezig. Ongelooflijk. De politie... Telefoneer jij dan? Waar is uw telefoon? Ja, alsof ik niet zou kunnen telefoneren. Ja, ik zou graag... Ik zou graag zelf willen telefoneren. Goed, goed. En dan maar mee. Hij is daar. Hoe weet u dat de niet van doen? Ja, zeker een automatische... Kijk, u draait die slinger en dan wacht u tot de centrale lot komt. Ja, bent u er wel zeker van dat hij goed werkt? Dat stuk die van u. Dat moet Napoleon III nog gekend hebben. na de denkt om ons te bellen. Het is bijna elf uur, ziet u. Komt u toch in de salon. De dokter zal zo wel komen. Ik herinner me dat hij is weggegaan voor een kinkhoestgeval. Er is misschien een complicatie bijgekomen. Het lijkt me sterk dat de kinkhoest van het kind veranderd zou zijn in een blinde aanval. Oh, mevrouw. Wat heeft u zich mooi gemaakt. U hebt die mooie blauw vuwelen bolero aangetrokken. En uw diamanten Ja Ja, ja, ja. Het is lang niet iedere dag dat we mensen ontvangen. Dat is waar. En, mevrouw en meneer, wat wordt er gespeeld in Parijs? Wat heeft u het laatst gezien in het theater? Wij wonen in een voorstad, mevrouw. We gaan heel weinig uit telefoon. Ik heb echt het idee dat hij niet in orde is. Hoor. Oh nee, dan nee. Kom u maar weer op. De juffrouw zal u wel bellen. Ja, mijn beste mensen, komt u toch bij ons. He, dan praten we wat over de dokter. Oh ja, de dokter. Weet u, ik begin me zo langs aan hand af te vragen of we die ooit nog wel zullen zien. Yvette, je hebt toch wel de instrumenten schoongemaakt? Het mes, het spuitje. Jazeker. Zeker. De dokter heeft stof gezien op de behandeltafel. Dat kan niet. Wel waar, ik heb het zelf ook gezien. Dat kan niet. Wat moet dat meisje wel denken als de dokter haar gaat behandelen? Ze zou vast wel aan iets anders denken. Ja, als ze nog in staat is om te denken. De dokter is erg handig. Ze zal geen pijn hebben. Ze zal misschien helemaal geen pijn meer kunnen voelen. Wat bedoelt u daarmee? Madeleine, doe die deur alsjeblieft even dicht. Ja, Ja, wordt ja, het meisje in. Ziet u dat niet Ziet u dan echt niet dat dat arme kind bijna doodgaat? En u U praat maar en praat maar Alsof het nu het moment is om te praten over de theaters van Parijs Of over uw herinneringen als pasgetrouwde vrouw Weet u Op die leeftijd dan wil je alleen maar leven Ze is twintig Misschien zelfs maar pas achttien U begrijpt er echt niets van hè ja, ik begrijp het wel. Jazeker, we begrijpen het. I Yvette, ga wat tijdschriften halen voor de dames en heren. Dat zal ze helpen de tijd door te komen. De tijd door te komen? U begrijpt niet dat het erom gaat om een leven te redden. Jazeker, mijn beste mens, ik begrijp het. En mijn man is, ik weet niet waar, al sinds jaren, meneer, wachten we, Yvette en ik en zien de tijd voorbij gaan... Met alleen wat om omhanden. Praat, dat helpt alleen al de tijd doden. Probeer de telefoon nog een keer. Ja. Hallo? Hallo? Het minste klikje, dat toestel is niet in orde. U hebt zo even toch getelefoneerd? Die lijn moet sindsdien afgesneden zijn. Heb je de rekening wel betaald? Ik weet het niet meer. In elk geval zeiden ze niet... ...s avonds uur de lijn af. Ja, ik ga naar de politie nu. Die grapje heeft echt lang genoeg geduurd. Ga er niet heen. Ja, waarom dan wel niet? Ik smeek u... ...ga daar niet heen. Ja, maar legt u het dan uit? Ik... ...ik ben bang... ...dat de dokter niet bij hem zieken is... ...maar bij een of andere vrouw. Ik had het u wel gezegd, mevrouw. Als de dokter bij een andere vrouw is... het is mijn plicht om naar de politie te gaan... zodat ze een andere dokter kunnen halen. Ik ben het niet met u eens. Hier staat de eer van een vrouw op het spel. Wat is belangrijker? Uw eer of het leven van dat meisje? Ik ga ervan door. Tot straks maar wel, hè? Ja. Oh, nog wat. Hoor eens, welke richting is het naar de politie? Linksaf. Rechtsaf. Ja, ik hoor het alweer. Dank u wel. En het regent nog altijd. Wat een zomer. Yvette, ik kan niet meer. Ik ben moe. Ik voel me doodmoe. Laten we de schone schijn maar laten vallen. Oh, mijn God, waarom moest ik alles verliezen? Yvette, zeg me dat Alain terug zal komen, dat hij in de deuropening zal verschijnen in het wit gekleed, alsof ik tennis gaat spelen. Hallo, mama, ik ben het. En hij lacht naar me en ik veeg zijn voorhoofd af dat nat is van het zweet. Mijn zakdoek is doorweekt, van tropische temperatuur. Zeg me dat hij niet dood is gegaan bij een ongeluk. Dat hij geen zelfmoord heeft gepleegd, dat hij niet in de gevangenis zit. Kom, vrouw, wees u nu redelijk. Redelijk? Wat is me dan overgebleven? geweest? Oh, niet veel. Dat is waar. Ja, Juliette. Maar mij, dat is niet veel. Dat moet ik wel zeggen. Er is nog hoop op een beter leven. En ik dacht dat u de pastoor aan de kant gezet had. Ik had de ongelijk. De handelaren in hoop die niet onmiddellijk boter bij de willen, die motje in ere houden. Dat is toch ja. niet de dokter die thuis komt? Nee, nee, het is hem niet. Het is afschuwelijk om zo te moeten wachten. Niet waar, mevrouwtje? Je denkt dat je op iets wacht en je wacht op niets, behalve op de weerspiegeling van de hoop in je eigen spiegel. Al bijna twintig jaar wachten wij, vet en ik beweerde zelf niet meer waarop. We zijn moe van het wachten, doodmoe van het wachten. We u niet een spelletje kaart spelen. Iemand man zal misschien niet zo gauw terugkomen. Oh, nee, nee, dank u. U houdt misschien meer van een balspelletje. Toen ik jong was, hield ik daar zo van. Iwette, ga eens dat balspelletje Ach, Dat is echt niet nodig. Trouwens, we hebben dat spelletje niet meer. Dat is alleen een goed kroketspel. We zouden kroket kunnen spelen. Oh. Hier? In huis? <laughs> Hier of ergens anders. Dat maakt niet uit. Dat is geen kroketspel. Jammer, ik hou wel van een pakketje kroket in de salon. Mevrouw Sarah zou iets voor ons moeten spelen. Op de piano. Vind je? Ja, ja. echt tijd voor muziek nu. Een meisje dan. Oh, misschien houdt het meisje wel van muziek, hè? Nou, goed dan. Uh, dan uh, ga ik voor me spelen. Een uh, mazurka van Soepen. Ik heb nog nooit zo'n simpel gespeeld, mevrouw. Ja, sublime. Joris, kom terug. Ik smeek je. Ik kan niet meer. Wat voel, buitengewoon. En als <laughs> is het jouw beurt, Yvette, hè? Zing je iets voor ons? Zal ik je begeleiden? No, I can't. No, I can't. I can't. No, I can't. go I can't. I? I? I? Kies, Wat is er ik zal het je naartoe laten Ik heb de banklijf opgehaald. Er gaat niemand op het vervoeren. Hoe is die met hem? Laat mij. Hij is toch prachtig, de jeugd. Dat kan zijn slapen te midden van een aardweging op een stokje. Zijn ze berustloos. Kijk nou. Ze gaan er vandoor. Leeft honger is gedacht gezegd. Die komen nooit meer terug. Onbeleefde grove mens. Beter om ze maar niet te ontvangen. Heeft de dokter zich gestuurd? Hoe kunnen wij dat nou weten? Ik herinner me dat hij in het begin van zijn ziekte toen hij nog kon praten, nog had over een zekere zorg. Zou best kunnen... Misschien is het een vriend van Alain. Nee, nee, nee. Deze zorg is ouder zijn dan hij. Ik weet het niet. O, wanneer... Wanneer krijgen we het? Wat? De postwissel, de uitkering. Het duurt nog zeker tien dagen. Hoe moeten we het aanleggen om het tot dan toe uit te zingen? Is er geen cent meer? Bijna niets. We zullen de kandelabers uit het salon moeten verkopen. Ik zal de uitdragen laten komen. De kandelabers. Mijn moeder was daar altijd zo op gesteld. We moeten nou in mijn leven, mevrouw Szaal. Alles is duur. Dan kunnen we de telefoon weer laten aansluiten zodat we hem weer kunnen gebruiken. Waarom heeft u niet met hen gesproken over de kanker van de dokter? De dokter is niet dood, u vet dat weet je best. Wat denk je? Wat zou die doen, die zorgen? Voor zijn beroep? Ja. Nou, ik zou zeggen vertegenwoordigen. Denk je dat hij het was die dat meisje overreed? Nee, mevrouw Sarah. Het meisje heeft een ongeluk gehad op de snelweg. Hij heeft haar uit gehaald, gewond en naar hier gebracht. Oh, zit het zo? Dat had ik niet begrepen. Enfin, het is een beste jongen. Het is goed dat we hem een glas mandelmelk hebben geoffreerd. Hij verdient het wel dat je voor hem zorgde. De hoeveelste is het morgen? Morgen is het de, de negende. De negende? Het is de verjaardag van nicht Eglantine. Je moet er wat bloemen sturen, Yvette. Bloemen, bloemen. Ik zal er wat plukken van wat er nog staat tussen het onkruid. Maak maar een mooi boek, hè. Ik zal doen wat ik kan. Gaat u naar bed toe? Ja, ja. Ik heb slaap. Breng me mijn lindenbloesem thee maar boven. Er is alleen nog maar kamillenthee. Ja? Vrouw Schuil. Ja? Die bloemen. Die kunnen we beter laten staan. Waarom? Binnenkort zijn er vast nog twee graven voor die bloem. Oh. De doden. De doden. De doden. U heeft geluisterd naar De dokter is op huisbezoek. Een hoespel van Michel Sjilowicz in de vertaling van Ina Filippo. U hoorde Willy Bril als mevrouw Charles, Gesia Rone als Yvette, Luc van der Lagemaat als Georges en Diana Dobbelman als Madeleine. Techniek Raymond van Maersenveen en Henk van der Steeg, regie Marmi Cordia.